De uitkeringsinstantie noemt de groeiende groep arbeidsongeschikte jonge vrouwen een zorgwekkende trend. Meldt nieuwsuur: Het gaat om vrouwen jonger dan 40 die in de meeste gevallen in de zorg, het onderwijs of in het openbaar bestuur werken. Het UWV vermoedt dat het komt door de aanhoudende personeelstekorten en door maatschappelijke trends, zoals sociale media en de opkomst van thuiswerken. De rechtszaak tegen de laatste verdachte van de moord op Dirk Biersum is uitgesteld om de schijn van partijdigheid te vermijden. De weduwe van Wiersum blijkt te werken als rechter in de rechtbank waar de strafzaak plaatsvindt. Dirk Wiersum was dus advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. De man die nu terecht staat zou die moord op Wiersum mede hebben voorbereid. Duitsland gaat in geval van nood mannen aanwijzen die in dienst moeten. Het land wil aan de NAVO-norm van 260.000 militairen voldoen, maar komt er nu nog zo'n 80.000 tekort. Daarom krijgen in eerste instantie alle jongens die 18 worden een brief met een oproep in de hoop dat genoeg mannen zich vrijwillig melden. De adviesprijs voor benzine heeft vandaag het hoogste niveau bereikt van dit jaar. Een liter euro 95, ook wel e 10, kost nu ruim 2,19 euro per liter. De laatste keer dat de prijs tot boven deze hoogte steeg was in juli vorig jaar. Toen was de prijs ruim 2,21 euro.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 Het is daar dat hier de ophoudt, Daar dat geen leven meer is. plak van iedere stiltes, van hel en verdommenis. Het plak dat ik altijd weer omkom, oh, dit plak, het hoort mij de macht. Plak de dik altijd zwalkje, plak van horror en van nieren Maar wees volkom, volkom in die maar rood, zet je. Het juister zal mij altijd loeken, omdat het naast nou in zomers een stilte houdt. Maar de stemmen, de stemmen in mijn holle, zij wachten Wat een nou, hel, maar ik een hemel op lezen kan. En aan die diert, die diert. welkom, welkom in mijn schimmerwraad. En zet je die masker vooral maar aan. Oh.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 and dislikes and I feel this warmth washing over me when I think about the beauty of humanity have you ever looked a stranger in the eye and truly know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 of time of time passing by Uh, schijnt dat je dat met de Dolby nog beter uh, kunt uh, beleven, want dat uh, willen ze ook. Alaska en The Sound of Passing By sluit een beetje aan op uh, wat uh, ik daarvoor heb laten horen van Fabiana Dammers. The Girl You Love... Waarom? Omdat uh, 2012 uh, toch wel een magisch jaar uh, voor mij is geweest. Uh, zeker als het gaat om dat album van Fabian het The Girl You Love, Het is trouwens best een heel goed album. Sterker nog, er staan bijna helemaal geen zwakke nummers op. Uh, dan uh, gaan wij uh, naar 2012. Uh, de moment, het moment eigenlijk dat Actors en Liars uitkwam uh, van Alaska, ook in dat jaar.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 with the radius so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 Ja, ja, ja. Dus, uh, dus zo is eigenlijk een beetje, zo, uh, bij jou het eigenlijk min of meer ontstaan. Uh, dan even over het uh, werk wat je er uh, al eerder hebt uitgebracht. Uh, staan eigenlijk ook, uh, want je hebt singles uitgebracht, staan er ook uh, wat singles op die uh, EP van, uh, van nu? Uh, de afgelopen single Best Me By die staat op de EP...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 We zijn uh, wel vaker te gast geweest, tenminste Sjoe zeker en Mezes niet. Maar uh, vaker te gast geweest bij podium 107.1 bij RPL Woede En ik ben daar afgelopen zondag bij geweest uh, tijdens de popronde die Woerden neerstreken. En uh, daar was dus ook een uitzending aan gewijd. Uh, door uh, de popronde in Woerden werd dat vakkundig door het hele team van uh, Maarten en zijn crew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 We were wrong, we burned too strong